11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komen betere seinen op de plaatsen van de treinbotsing in Amsterdam. en de bijna botsing in Utrecht. Dat heeft minister Schults van Hagen beloofd aan FNV-bondgenoten. ProRail installeert een verbeterde versie van het systeem. dat een trein laat remmen als de machinist een rood zijn negeert. Ze zullen voortaan ook remmen als de trein langzamer rijdt dan 40 km per uur. De bondgenoten is er blij mee, maar legt de toezegging wel voor aan de leden. De, had, de bond had met acties gedreigd als er niets gebeurde. Minister Schultz heeft ook een werkgroep ingesteld... die een plan moet maken om gevaarlijke situaties op het spoor te voorkomen. In de peilingen leveren de VVD en de PvdA vandaag in. Bij ipsos Sinoveet verliest de VVD drie zetels ten opzichte van vorige week... bij Maurice de Hond twee. De PvdA gaat er bij Sinoveet twee zetels op achteruit en bij de Hond vijf. De drie partijen die met CDA en VVD een akkoord sloten... gaan er alle drie op vooruit. Opvallend is dat GroenLinks bij de hond drie zetels wint... maar bij Sinovet gelijk blijft. Dat komt mogelijk doordat de hond alleen vandaag heeft gepeild... de dag na het akkoord, en Sinovet over een langere periode. Ook het CDA wint volgens de laatste peilingen... iets ten opzichte van vorige week. De PVV gaat er bij de hond verderop achteruit... en blijft bij Sinovet gelijk. Eurocommissaris Rin heeft grote waardering voor het begrotingsakkoord dat gisteren in Den Haag werd gesloten. In een verklaring stelt hij dat Nederland daarmee een krachtig signaal afgeeft om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De overeenkomst bevestigt volgens hem een lange Nederlandse traditie van gezonde begrotingen. Nederland moest voor 30 april begrotingsvoorstellen inleveren. Vandaag is het akkoord naar Brussel gestuurd. De Europese Commissie zal het in mei behandelen, tegelijk met de begrotingsvoorstellen van de andere lidstaten.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 Positief noemt EigenHuis dat huishoudens minder kwetsbaar worden voor tegenvallers. EigenHuis zal voor de verkiezingen een eigen plan presenteren voor de woningmarkt. Het begrotingsakkoord dat gisteren is gesloten zal leiden tot minder nieuwbouw en minder energiebesparende maatregelen. Dat stelt de vereniging van woningcorporaties Edes. De woningcorporaties mogen de huren extra verhogen, maar volgens hen weegt dat niet op tegen de verhuurdersheffing die ze moeten gaan betalen. Daarom zullen de corporaties minder gaan bouwen. Bij elkaar rekenen de corporaties komend jaar al op een negatief saldo van een half miljard euro. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, verwacht dat Europese politici niet naar het EK-voetbal in Oekraïne gaan als de Oekraïnse oud-premier Timoshenko geen betere behandeling krijgt. Zij zou in de gevangenis worden mishandeld door bewakers. Timoshenko zit de gevangenisstraf van zeven jaar uit voor staatsondermijnende activiteiten en is uit protest in hongerstaking gegaan. Gisteren zegde de Duitse president Gauk al een reis naar Oekraïne af... uit protest tegen de behandeling van Timoshenko. Volgens Berlijn is het proces tegen de oud-premier vooral een politieke afrekening. Een paar uur na het vallen van de regering in Roemenië... is de sociaaldemocraat Ponta aangewezen als nieuwe premier. Hij moet binnen tien dagen een regeerakkoord schrijven... een kabinet samenstellen en een meerderheid krijgen in het parlement. De rechtse regering viel vanochtend na een motie van wantrouwen... In het parlement heerste al maanden onvrede over de bezuinigingen. In Roemenië wordt er bijna dagelijks tegen geprotesteerd. Bij het Duitse postorderbedrijf Neckermann verdwijnen 1400 banen. Het bedrijf schaft de papieren catalogus af... waardoor er veel minder mensen nodig zijn. Er werken nu nog 2500 mensen. De directie vindt dat er te veel geld wordt besteed aan de papieren catalogus... en dat daardoor investeringen voor de website achterblijven... 80% procent van de bestellingen bij Nekkerman wordt via de website gedaan. Het aantal bestellingen via de papieren catalogus neemt snel af. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Groningen de Graafschap eindigde in 1-1. Jones zette Groningen in de eerste helft op voorsprong. Anko Jansen maakte in de 69ste minuut de gelijkmaker voor de Graafschap. Het weer... Vanavond en morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van maximaal 10 graden morgen op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag buien en ongeveer 17 graden. Koningin Koninginnedag is droog met afwisselend wolken en zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Maar er is mogelijk verkeersin er is verkeersinformatie. Oh. Van de ANWB op de N 225 Utrecht richting Renen is tussen Driebergen en Doorn en ook de andere kant op dicht. De hele weg is afgesloten door een ongeluk. Verwachting was dat de weg al eerder vrij zou zijn, maar dat lijkt dus niet zo te zijn. De N 225 Utrecht Renen helemaal afgesloten. Dit was de verkeersinformatie. Neem geen enkel risico.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Sinds de warlords van de Kunduz-coalitie aan de macht zijn in ons land... gaat het consumentenvertrouwen met sprongen vooruit. Uit onderzoek van de ING-bank bleek vandaag dat de gemiddelde koninginnedag Chageraar... dit jaar verwacht 98 euro te verdienen. Dat is maar liefst 12 euro meer dan vorig jaar. En nog een kleine tip. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de helft van de verkopers... bereid is spullen te ruilen. Neem uw oude zooi dus mee, maandag. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk kan de minister-president... weer eens iets inhoudelijk zeggen in het wekelijks gesprek... met de minister-president. En toch dacht hij vorige week absoluut niet... dat hij vandaag dit gesprek zou voeren. Wilma Borgman interviewde hem vanmiddag. De gast vanavond in, en, uh, met het oog op morgen, is Herman van Veen. Hij zingt num nummers van zijn nieuwe album. Maar hij komt ook praten over zijn Juliana-doeken, schilderijen... gebaseerd op voormalig koningin Juliana. Ook te gast schrijver Joost Zwageman. Vanavond is zijn hoedanigheid als de samensteller van een beelden-expositie. Hij vroeg allerlei landgenoten naar hun beeld van de eerste jaren van deze eeuw. En om 5 voor 12, Gerard Rooijakkers vertelt alles over de historie van het koekhappen... Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 27 april. En dat hebben we oh ja, met Tweede Kamer en de regering samen heel erg goed gedaan, denk ik. De dag na het wandelgangenakkoord is er veel blijdschap in Den Haag. Nog nooit was er zo snel overeenstemming over zulke grote bezuinigingen. De minister opstelde. Om Nederlands, maar daarom zo mooi stel te weten dat er historie is geschreven. Nou, dat is echt, uh, dat is in de parlementaire geschiedenis nog niet voorgekomen. Maar kan dat eigenlijk wel zo snel? Het Jeugdjournaal vroeg het aan deskundige Rida uit Arnhem van de basisschool Het Mozaïek. Is twee dagen niet veel te weinig? Nou, eigenlijk niet, want uh, je kan eigenlijk ook uh, 24 uur kan al heel veel gedaan worden. En ik denk als ze de hele tijd goed overlegd hebben, dat het wel kan. Mooi. CDA-voorman Buma legt nog even uit hoe zwaar het is... om twee volle dagen te onderhandelen. Het is meer zo dat als je de onderhandelingen had gehad... Dan, zo aan het begin van de avond, dan ging ik terugkoppelen... en ook weer met mijn partijen overleggen hoe we verder zouden gaan. Dus na die onderhandelingen komt nog een aantal uren. En dan tol je ongeveer in je bed, je ontbijt, en dan ga je weer op pad. Hij kon het ook maar op één manier volhouden. Ik geef direct toe heel veel koffie. Diezelfde Buma stelde zich vandaag kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij maakt alvast duidelijk dat hij voorlopig even klaar is met de PVV. U moet mij ten goede houden, maar wat ik de afgelopen week natuurlijk heb meegemaakt met de PVV... maakt dat ik daar mijn buik wel vol van heb. En er niet op zit te wachten dat ik dat nog een keer zou moeten doen. Waar zit Buma dan wel op te wachten? Ik wil regeren als dat zou gebeuren met partijen die uiteindelijk afspraken maken... ook als het moeilijk wordt. Daar heeft het land recht op. Arie Slob van de ChristenUnie is alvast gekozen tot lijsttrekker. De slogan voor de verkiezingen is bekend. Onze slogan is geloven durven doen. Kies Slop, geloven durven doen. Ik vind het een hele mooie, dank u wel. In Spanje gaat het economisch slecht. Bijna een kwart van de beroepsbevolking zit zonder baan. Nieuwste werkeloze is Pep Guardiola, de succestrainer van Barcelona. Hij is moe. Johan ze begrijpt dat wel. Die jongen heeft uh, vier jaar lang alles gewonnen <lacht> en nu zit het even wat tegen. En dan komt die jongen tot de conclusie dat het misschien beter is om eventjes weg te gaan. Want ja, hij heeft de gouden jaren meegemaakt. En ja. ik denk dat het heel verstandig is om even afstand te nemen. Willem van Hanegem vindt het ook logisch. Dat is, dat is het zwaarste wat er is met zo'n clubwerken. Dat is toch logisch. Op een gegeven moment is het gewoon op. Wat Guardia nu gaat doen, weet nee van de Gijp dan weer. Het uitslapen. Ja. <laughs> lekker. Gewoon lekker uitslapen elke dag. Heerlijk, man. Ja. En dan weet je lekker alles van. Lekker met, met je gezinnetje naar Dubai en een beetje rondreizen op dat bedje leggen. En misschien een Peppi dan volgend jaar weer zin. Verder met Koninginnedag. Maandag bezoekt koningin Beatrix Renen. De ebena Ezerschool school zal haar verwelkomen met liedjes. De kinderen hebben er zin in. Leuk is het sleutelwoord. Gewoon echt superleuk. Nou, ik denk dat het superleuk zou worden. Ik heb de koningin nog uh, nooit gezien. En dat vind ik het wel leuk om dat niet te zien. Gevoel voor historie en nostalgie hebben de kinderen ook. Een topdag. Echt uh, een dag uh, die je nooit zou vergeten. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat ze een keertje komt... En, uh heeft wel, uh, ja, misschien zeggen, de, als, je, als wij oud zijn, uh, das, dan vergeet je nooit meer. Ondertussen moeten ze nog wel even oefenen op de Oranje Liedjes. Want dat is pas echt belangrijk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gelukkig is het nog lang geen maandag. De krant van morgen met Ewout Tion. Ja, en er kan nog veel over het begrotingspakket. Het nee van de PvdA tegen het begrotingspakket van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie is niet bij alle PvdA-leden goed gevallen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Prominente PvdA's als Lodewijk Asscher en Peter Reewinkel zijn juist positief over het eindresultaat. Morgen op de politieke ledenraad van de PvdA zal Samsom zich verdedigen tegen kritiek van partijgenoten op het afhaken bij de begrotingsonderhandelingen. Uit een peiling van een vandaag bleek dat bijna de helft van de PvdA-kiezers. vindt dat Samsom het de afgelopen dagen niet goed heeft gedaan. De leden denken er vermoedelijk niet erg anders over, dus Samsom kan zijn borst nat maken. Trouw neemt het in het commentaar op voor de scholier... die een gedicht zou voorlezen bij de Nationale Dodeherdenking. Trouw vindt het erg jammer dat Auke Siebe Dirk de Leeuw... zo staat hij in de krant, zijn gedicht niet mag brengen. Het gedicht heet Foute Keuze en gaat over Aukes oud-oom... die zich in de oorlog aansloot bij de Waffen-SS. De emoties liepen hoog op over het gedicht. Daarvan is ook Trouw zich ter bewust, schrijft de krant. Maar wie het gedicht goed leest... ziet dat Auke juist voor zijn generatie een boodschap heeft... Blijf waakzaam, want ook als jongen uit een gewoon gezin kan je de verkeerde keuze maken. De doden zijn gevallen door mensenhanden, niet door een anonieme oorlogsmachine. Nederlandse bezuinigingen reiken zelfs tot in de ruimte, daarover schrijft de Volkskrant morgen. André Kuipers zal in het internationale ruimtestation ISS straks geen Nederlandse experimenten meer uitvoeren. Door bezuinigingen heeft de wetenschap geen toegang meer tot het ISS. Een groep van 125 wetenschappers heeft daarover een brandbrief geschreven. De brief is gericht aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen... en aan onderzoeksfinanciers NWO en KNAW. Die Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... wil dat Nederland geen geld meer besteedt aan experimenten in gewichtsloosheid. De NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... gaf er jaarlijks nog 7 ton vooruit. De fysicus die het KNW-advies heeft opgesteld geeft toe dat het jammer is... maar het Nederlandse ruimteonderzoek heeft na tien jaar te weinig opgeleverd. En dan moet je stoppen, zegt hij in de Volkskrant. De meeste experts zijn het daar op zich wel over eens. Maar de Volkskrant heeft uitgezocht dat Nederland als een van de weinige landen... wel degelijk heeft geprofiteerd van het ISS. De winst komt uit de missie Delta van André Kuipers in 2004. Zo leveren de lampen voor openbare ruimtes die Kuipers testen... de samenlevingen schatten 25 miljoen euro op per jaar. De Telegraaf maakt melding van bewondering voor actieve Beatrix. Bijna ieder weekend is koningin Beatrix te vinden... aan de zijde van prins Friso in Londen. Intussen zet ze zich als staatshoofd onverminderd intensief in voor ons land, schrijft de Telegraaf. Ingewijden zijn vol bewondering over haar energie en hopen dat ze zichzelf voldoende ontziet. Prins Friso wordt verzorgd in een kliniek in Londen na zijn ski-ongeluk van eind februari. Zijn situatie is volgens de Telegraaf nog altijd even ernstig. Sinds het drama bleef de koningin onveranderd actief. Het wekt alom bewondering, schrijft de krant hoe zij, plichtsgetrouw zelfs een tandje bij lijkt te zetten. En ook Koninginnedag gaat gewoon door. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei het al, Herman van Veen is te gast. Hartelijk welkom. Hallo. U speelt vanavond uh, twee nummers van uw nieuwe album Vandaag... en we gaan straks met u praten over een expositie op Paleis Soesdijk. Ik kan het eerste uh, liedje aankondigen, maar ik laat het iemand anders doen. De Zonnebloem, Wil van Nervens, radioziekenbezoek. Goedemorgen. In ons radioziekenbezoek vandaag de jonge cabaretier Herman van Veen. Hij is 23 jaar en Wim Kan zegt van hem... Deze Herman van Veen deed me van verbazing bijna van mijn stoel tuimelen. Een prachtig talent, hij is nog volkomen onbekend... maar heeft een zeer goede toekomst in dit vak in handen. Dit zegt Wim Kan. Dit is Herman van Veen. Eén. 2, 1.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 Onze straat van de nieuwe CD vandaag. De afgelopen nieuwsweek stond in het teken van Den Haag. Een mislukt katshuisoverleg, een gevallen kabinet, maar als een duveltje uit een doosje toch een begroting. die met goed fatsoen naar Brussel kan worden gestuurd. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Gisteren was er grote euforie in Den Haag. Hoe was het er vandaag? Nou, het is wel erg de dag na de nacht ervoor, hoor. en dan niet alleen de nacht ervoor, maar een hele week ervoor. En dat geldt ook wel een beetje voor mezelf, moet ik zeggen. Want kijk, vorige week om deze tijd hadden we nog gewoon een kabinet, en vandaag zijn we aan het bijkomen van een uh, soort uh, politieke orkaan en probeert iedereen duidelijk te krijgen van wat uh, nou precies de gevolgen zijn van wat er is gebeurd. En vandaag belde Sibrand Buma, de huidige fractievoorzitter van de CDA, zich aan als kandidaat voor het lijsttrekkerschap van die partij. Is hij een grote kans hebben? Nou, Dat is misschien wel een van die gevolgen van wat er de afgelopen week is gebeurd. Um, Sybrand Buma heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van dat akkoord. Net zoals Arie Slop van de ChristenUnie. Uh, die werd vandaag ook door zijn partij voorgedragen als lijsttrekker. En uh, Buma en Slop verzilveren met hun kandidatuur allebei misschien wel de rol... die zij hebben gespeeld de afgelopen dagen. En die leiden tot dat veelgeprezen akkoord. Um, inderdaad, Buma is niet echt een verrassing. Hij komt al een hele tijd voor op al die namenlijstjes van mogelijke partijleiders... en um mogelijke lijsttrekkers. En het zou me niet verbazen als die uiteindelijk weinig concurrentie krijgt, want toevallig of niet, vanavond melde een andere naam, die ook altijd op die lijstje staat, zich af. Marja van Bijsterveld, dimissionair minister van Onderwijs, die gaat niet meedoen aan die lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA, en zij is ervoor niet beschikbaar. Oké, okay, dankjewel Wilma Borgman. We gaan luisteren naar het gesprek dat jij eerder vandaag had met minister-president Mark Rutte. Meneer Rutte, het was me het weekje wel. Want een week geleden dacht u nog, het gaat goed in het Katshuis. Yes, ja. Nu zit u hier als uh, demissionair minister-president van een uh, minderheidskabinet. Bent u al een beetje gewend aan uw uh, nieuwe status? Totaal niet. Nee. <laughs> Is het moeilijk om eraan te wennen? Dat ook niet, nee, dat zal wel lukken, maar uh, dat klopt. Vorige week dacht ik, uh, we zijn eruit, we waren klaar. En de Centraal Planbureau doorrekeningen waren heel uh, acceptabel. Dus. Maar goed, kabinet gevallen, PVV weg, kabinet gevallen. En vervolgens deze week uh, toch nog het fantastische resultaat uh, van Jan Kees Jager... met de vijf fractievoorzitters om een uh, pakket in elkaar te zetten voor 2013. U zegt een fantastisch pakket. Um, u was er gisteravond in het debat opgetogen over... ook net weer bij uw persconferentie naar de ministerraad. Het is, is toch een beetje moeilijk te begrijpen dat u daar zo opgetogen over bent. Want het beeld is voor veel mensen dat uh, Jan Kees de Jager... in anderhalve dag voor elkaar kreeg... wat u in zeven weken onderhandelen uh, in het Catshuis niet is gelukt... Um, wat heeft die, Jan Kees de Jager wel wat u niet hebt? Uh, nou ja, kijk, Wat er natuurlijk speelde is dat uh, wij in het Katshuis heel gedetailleerd... de afspraak aan het invullen waren. Dat kost tijd. Hè. Met de PVV onderhandelen betekent ook in detail alles op papier zetten. Dat hadden we ook vorige keer gedaan. had ook groot voordeel dat daarna er geen gedoe is... want dan weet je ook wat je hebt afgesproken. Uh, en nu moesten we natuurlijk onder storm en kokend water... toen er de politieke bereidheid bleek te zijn in de Kamer... gezocht worden naar een pakket voor 2013. Vanwege en, de deadline van Brussel? Vanwege de deadline van Brussel. Maar die uh, deadline lag er altijd al. Jazeker, maar nu was hij wel heel acuut door de val van het kabinet. was er natuurlijk nog maar een paar dagen feitelijk. Nou, dinsdag werd in de Kamer gezegd... Uh, wij willen als uh, fracties proberen als Kamer zelf tot iets te komen. En ik heb toen na afloop met Jan Kees gepraat en gezegd... Uh, waren het nou niet verstandig dat jij zelf dan he, ook daar je hulp aanbiedt. Dan heb je ook meteen toegang he, tot alle... Uh, hele goede mensen op het ministerie van Financiën. Want u hebt dan... hem naar voren geschoven, u hebt aan hem gevraagd om dat te gaan doen? Uh, ja, omdat het nuttig leek dat het kabinet erin betrokken zou zijn... ook omdat wij uiteindelijk moesten komen tot die brief van Brussel. En dan heb je in ieder geval ook een uh, afstemming. Ja, en dat heeft gewoon een mooi resultaat opgeleverd. Maar er liggen toch moeilijk verteerbare, althans voor liberalen... moeilijk verteerbare maatregelen op tafel. Um... De crisisbelasting, een half miljard, vraagt u aan hogere inkomens. Btw-verhoging, belastingverhoging voor iedereen. Uh, dat is toch moeilijk te slikken? Nou, wacht even. Uh, want het begin is het een pakket wat volgens mij voor alle partijen plussen en uh, minnen heeft. Dat geldt voor het VVD, voor het CDA, voor alle uh, partijen. De btw-verhoging, uh, zeker als je daarna teruggeeft in de inkomstenbelasting. Dat is ook een, een maatregel die goed is voor de economie. Want je kunt beter de btw wat hoger hebben en de inkomstenbelasting wat lager. Dat leidt namelijk tot extra economische groei. Hè? Dus als je al iets met belastingverhoging moet doen... Doe het eerder in de btw en zodra dan die hervormingen geld gaan opleveren. Uh, vanaf 2014 en 2015, dan geef je dat terug in lagere uh, tarieven en inkomstenbelasting. Dat is goed voor de economie. U spreekt me daarnaast aan, ook als liberaal. Daar ga ik niet op in. Want deze gesprekken zijn natuurlijk als minister-president. En ik zou een heel oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van collega's, als ik hier ook als VVD-voorman het woord ga voeren. U heeft als minister-president wel vaak op deze stoel gezeten. U heeft daar ook wel eens gezegd. wij komen niet aan die hypotheekrenteaftrek. Ook zo'n moeilijk te slikken voorstel. Want u doet dat wel degelijk. U gaat die hypotheekrenteaftrek beperken. Dat wil zeggen, u gaat de toegang tot die hypotheekrenteaftrek bemoeilijken. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan voor de criteria gevallen. aanscherpen. Nee, we gaan voor bestaande gevallen verandert er niks in dit pakket. En voor nieuwe gevallen zeggen we. De hypotheekrenteaftrek was ooit bedoeld om bezitsvorming te stimuleren. Ja. Er was geleidelijk aan ook een nieuw instrument ontstaan. wat heel populair is, de aflossingsvrije hypotheek. Dan heb je dus geen bezitsvorming. U gaat Intussen, voorkomen dat dat nog gebeurt? Nou, oh nee, mensen mogen aflossingsvrije hypotheken blijven afsluiten. Alleen oh je kunt ze niet aftrekken over ja, de Maar Dan maakt het volle ook de criteria moeilijker of zwaarder? Uh, nee, niet de criteria. Nee, iedereen kan gewoon zonder ingewikkelde criteria. een aflossingsvrije hypotheek blijven afsluiten. Maar we vragen mensen inderdaad om echt daadwerkelijk uh, dat huis naar zich toe te laten komen en geleidelijk aan... die bezitsvorming ook daadwerkelijk te materialiseren. U zegt het, ik moet nog een beetje wennen aan mijn nieuwe status. Uw kabinet is gevallen. Uh, als u terugkijkt naar die laatste anderhalf jaar... wat is dan uh, de erfenis die u Nederland nalaat? Uh, op drie punten. In de eerste plaats uh, natuurlijk de overheidsfinanciën. Uh, toen we begonnen, uh, waren die volledig uit het lood geslagen door de crisis van 2008-2009. We liggen volledig op schema met het pakket van 18 miljard bezuinigingen. Maar daar we ons is hebben nog niet alles van gerealiseerd? Nee, want dat bouwt op naar 2015. Ja. Maar in anderhalf jaar hebben we het maximaal eruit gehaald. Tweede is, Hoeveel is dat? Uh, die tellen staat nu op 5 à 6 miljard. Uh, we daarvan binnen. En ook ingeboekt lange termijn loopt dat verder nog op. Het tweede wat we doen is wat we hebben gedaan is in de uh, uh, uh, economie, hè, door de Topsectorenbeleid, de Green Deals. Het feit dat universiteiten, hogescholen en bedrijven nu beter met elkaar samenwerken. Is die hele banenmachine eh, die de economie moet zijn. Hè, en waar de overheid aan kan bijdragen. Zo goed mogelijk georganiseerd. Helaas is er natuurlijk werkgelegenheidsverlies door de economische crisis. Maar we hebben nu een veel gezondere onderliggende basis voor de economie dan toen we begonnen. En het derde, veiligheid. Ik noem teven, uh, mensen als opstelten. Ja. Uh, het is nu zo geregeld, bijvoorbeeld de positie van het slachtoffer. Echt een wens van CDA en VVD dat de positie van het slachtoffer... in het procesrecht versterkt is. Dat als je jezelf verdedigt of je huis verdedigt... Uh, dat dan de dief wordt afgevoerd en niet uzelf. En zo zijn er de nationale politie, nou om het grootste te noemen... Uh, is uh, tot stand gebracht. Dus we hebben daar veel bereikt. Maar bent u daar nou trots op? Is er nou iets waarvan u zegt... dat is nou echt iets, als ik over twintig jaar de geschiedenisboekjes inga... dan wil ik dat daar hebben staan. Daar ben ik trots op. Ik, ik zou er trots op zijn als ze zeggen... Uh, dit is een bijzondere politieke samenwerking geweest... die veel te snel is geëindigd. Die is maar even anderhalf jaar gezeten. Omdat één partij de stekker eruit trok. Ik maar ik die, dat maar je die zijn die erin heen. geslaagd. Maar die zijn er wel in geslaagd in die anderhalf jaar... om de sterk verslechterde trend in de overheidsfinanciën... met een enorm vertrouwensverlies bij mensen, bij bedrijven... om die te keren en tegelijkertijd ervoor te zorgen... dat eindelijk in Nederland eh, taboes is doorbroken. Dat als je uitvindingen doet, dat het ook echt nog wat geld mag opleveren... in het bedrijfsleven, eh, in het ondernemerschap. En het is een land waarin afspraak weer afspraak is. Waarin de politie ook echt weer gezag heeft. Waarin het gezag van gezagsdragers weer is toegenomen. U zegt het erbij, het zou mooi zijn als ze zeggen... het is jammer dat het zo snel is afgemaakt. Lopen. Maar als je zo luistert naar wat... Nou, ze zullen mensen... in ieder geval objectief vaststellen. Dat dat zo ja. is. Maar um, als je luistert naar wat ook CDA-bewindspersonen zeggen... dan krijg je eerder de indruk dat er mensen zijn die opgelucht zijn... dat dit kabinet is gevallen. Henk, Henk uh, Bleker, die zegt, uh, nou ja, um, ik heb niet zoveel... Nee, dat, sorry, ik zeg het verkeerd. Het was uh, Ben Knaap, ja. de staatssecretaris van ontwik ontwikkelingssamenwerking. die zegt, ik heb niet zoveel aan de PVV gehad. Ja, Bleker ik... heeft er ook iets over gezegd, hoor. Heeft u al gelijk in, ja. de, in ik. Maar dan. het woord opluchting had ik in mijn hoofd... en dat kwam van Ben Knapen. Uh, dat, is toch, dat moet voor u toch bitter zijn? Dat er mensen zijn die met opluchting afscheid nemen van het kabinet? Nou, nee, Ik denk dat als CDA en VVD van elkaar afscheid nemen... dat er nog meer opluchting is, want je doet concessies als je samenwerkt. He, dus uh, uiteindelijk, als je als CDA alleen zit... Ja, dan heb je 21 zetels. Dus je moet concessies doen, met z'n tweeën minder dan met z'n drieën. Dus als de derde wegvalt... een aantal concessies die je aan die derde hebt gedaan, vervallen dan. Alleen het nadeel is, dat is toch wel een klein belangrijk feitje dat er nu verkiezingen aankomen, dat ze geen meerderheid meer hebben. Er ligt nu een heel pakket maatregelen van... Um, uh, hoe had u die coalitie willen noemen, eigenlijk, die vijfpartijen coalitie? Dit is de coalitie van vijf partijen... die samen hebben besloten om de begroting voor 2013 te redden. Er is niet een mooie ik naam voor, een, een regenboog coalitie, ik dat een coalitie titel. of zo. Nee, nee, er is geen uh, um, naam voor. U heeft eigenlijk vanaf de val van het kabinet afgelopen zaterdag gezegd... er moeten verkiezingen komen. Is dat niet een tikje te vroeg geroepen? Nee, dat geloof ik niet. Als een kabinet valt in Nederland... is dat Uzans En er is nu een soort geluid van... ja, maar als die vijf zo snel tot iets he, tot stand kunnen brengen... waarom gaan ze dan niet door? Het was makkelijk, misschien. Ja, je hoort nu... Uh, uh, ik, ik, ik behoor niet tot die groep. Ik denk echt dat het goed is in Nederland... dat je na een kabinetscrisis verkiezingen hebt... dat de kiezer aan, aan, aan zet is. Het is nu zelfs relatief makkelijker geworden, omdat in ieder geval de begroting voor 2013 is gered. Maar ook mevrouw Sap gisteren in het debat was er heel duidelijk over... dat dit niet de samenwerking is die haar eerste voorkeur heeft. Ja. Dus ik vind het geweldig dat dit nu lukt. Maar het is ook goed dat we gewoon verkiezingen hebben. En die hebben dus in ieder geval het voordeel in zich... dat ze geen vertraging opleveren in de begroting voor 2013. Is het nou ook logisch, nu deze vijf partijen... dit zo succesvol in uw woorden hebben gedaan... is het nu ook logisch om te denken dat dit na de verkiezingen... wordt voortgezet, dat dit voorsorteren is op wat er dan daarna komt? Ik heb ook bij de vorige campagne nooit voorgesorteerd op combinaties. Omdat ik vind dat je als politieke partij moet proberen... eerst maar eens met de pet in de hand... en met alle demo die je in je hebt naar de kiezer te gaan... en te zeggen, wij hebben een goed plan voor Nederland. Mm -hmm. Zou je ons alstublieft willen steunen? En dan moet je proberen Groot mogen worden. Ja, maar... Ik hoop dat wij weer de grootste zijn. Dat je aan tafel zit en dat is echt het eerste wat je moet doen. Maar veel meer smaken dan deze vijf lijken het niet zo te zijn. Want de manier waarop er bijvoorbeeld in het debat werd omgegaan met de PVV van de heer Wilders. Dat maakte niet de indruk alsof hij nog een serieuze rol speelt in, in ieder geval dat politieke debat. Dit debat is natuurlijk vijf dagen na de kabinetscrisis. Ja, je weet niet hoe we Is ze dat dat dat dat dat ontwikkelt. U nog een serieuze optie? Nou, ik, ik, ik sluit geen enkele partij uit, de SP niet, de PVV niet, de Partij van de Arbeid niet, GroenLinks niet, uh, CDA niet. Uh, maar ik, ik ben echt van de afdeling eerst vanuit je eigen partij proberen zoveel mogelijk kiezers uh, te verwerven... door een goede visie op Nederland neer te leggen... respectvol met mensen in gesprek te gaan, zou je ons willen steunen. Uh, en daarna in Nederland ga je proberen een kabinet te vormen... waarbij je zoveel mogelijk van je idealen kunt realiseren. Dank u wel. Ja, vanavond publiceerde onderzoeksbureau Sinovet de eerste peiling sinds de val van het kabinet. Harm Hartman is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zijn de grootste veranderingen? Nou, uh, ik was vorige week op bij u naar ja. zei ik, ja, de wet, de, de wet is wie breekt die betaalt. Maar dat uh, is bij, in onze peiling eigenlijk uh, uh, de, de, niet het geval. Dus de PVV is uh, stabiel gebleven. Dus als je vraagt naar veranderingen, dan zijn er natuurlijk wel... Uh, wat wel interessant is te zien, dat uh, de VVD uh, moet betalen. Dat die uh, de, de, de drie zetels verliest. Ja, Het is wel goed om erbij te zeggen dat die peiling al woensdag begonnen is, geloof ik. Hè? Dus dat het, klopt, het, het pa ja. pakket van gisteren is nog niet helemaal in de peiling meegenomen. Uh, ja, dus zijn er zijn ook vandaag nog iets gedaan ja. en er zijn natuurlijk, ja, elke rimpeling in de hofvijver die brengt weer wat teweeg. Dus er, het, zijn hele, het zijn hele roerige tijden, er gebeurt veel. En het, uh, ja, ik denk ook dat het, uh, wat je ziet is dat uh, uh, het electoraat ook gewoon uh, enigszins in verwarring is. Zie je bijvoorbeeld ook bij GroenLinks, die bij ons ook uh, redelijk stabiel blijft. Yeah. Uh, die zat natuurlijk al heel, helemaal op een dieptepunt. Laag, ja. En... Uh, je zou zeggen van. Nou, we hebben ook gevraagd wie het goed deed in het debat en zo. Dus Johannes Schat deed het best goed. Maar je ziet dat het nog. Ja, het elektraat nog het even. Het moet verwerken wat er allemaal aan de hand is. Ja. Het is even, het is even onrustig, maar dat komt vanzelf. Valt het weer op een paar pootjes waarschijnlijk. Er is veel gepraat over de rol van PvdA-leider de Samson. Diederik Samsom. Uh, hoe gaat het daarmee in de peiling? Nou, niet goed. Dus uh, hij verliest twee zetels. Ja. En. Uh, ja, dus dat. Uh, dat ziet er niet goed. Ook als je, ook als je vraagt... Dus de rapportcijfer in het aanleiding van het debat... dan heeft uh, Sommers daar echt ook helemaal onderaan. Dus hij doet het heel slecht. Ook zijn eigen achterband vindt dat hij het slecht gedaan heeft. Oké. Okay. Ja, dus Waarom? hij heeft het niet goed gedaan. Nee, ik denk ook dat... dat uh, wat denk ik wel het belangrijkste is eigenlijk dat de VVD verliest. En dat heeft uh, ja, toch ook te maken met leiderschap. En dus behalve de, de wet wie breekt betaalt is de, de leiderschaps de premierbonus, zou ik maar zeggen. Yeah. En uh, ja, wat we gezien hebben is natuurlijk dat de premier aan de kant stond. En Jan Kees de Jager, yeah. die wel heel goed beoordeeld werd uh, door, uh, voor, voor zijn rol. Die gaat er met de premierbonus vandoor van lopen? Die gaat er uh, zijn met, zijn met de, okay. zou ik zeggen? Dank Want, voor dit uh, moment. Harm Hartman van CinoVeet. Uh, graag gedaan. Helman van Veen, hoe heeft u de afgelopen politieke dagen eigenlijk beleefd? Uh, nou, dat waren onmerkelijke, opmerkelijke... Uh, situaties ja. Volstrekt onverwacht. En uh, pragmatisch. Verstandig ook, denk ik. Ja, het, het voelt aan als een goede stap wat u betreft. Nou, ik ben niet genoeg op de hoogte van alle details... en wat alles en al die, die, die voorstellen voor iedereen uiteindelijk gaan betekenen. Maar er moest iets gebeuren, wilde je niet nog meer in de problemen ja. van... In 2009 plaatste u een open brief in de Volkskrant... waarin u schreef te hopen dat de PVV niet zou gaan lijken op de NSB. Daar mm -hmm. heeft u heel veel reacties op gekregen mm -hmm. toen. Is dat lang doorgegaan of is dat wel vrij snel gestopt? Dat heeft een halfjaartje geduurd. En toen, Zo lang? En toen kwamen er uh, nieuwe gebeurtenissen die dat uh, overwoekerden. Ja. En als u er nou op terugkomt, zegt u dan mijn zorg was terecht... of zegt u van nee, ik was overbezorgd? Nee, ik heb een uh, filosofische vergelijking gemaakt. En dat is uh, dat kan, dat moet mogen. Alleen je rekent natuurlijk never, nooit op uh, de grimmige, uh, met name de bedreiging. En dat nee. heb ik als heel uh, bizar ervaren. Ja, ja, maar u bent wel blij dat dit kabinet zoals de lachende constructie die er lach voorbij is. Want de uh, uh, belasting voor de kunsten, die gaat weer naar beneden. Van 19 en 6 procent. Dat is een goede zaak. <laughs> Alleen ja. wij gaan daar direct niet heel veel van merken. Omdat we niet net klaar zijn met onze tour. Ah, dus dan, nou, dat komt dan bij de volgende tour wel weer. En dat is een goede zaak. Ja. Ja. Wat is het volgende nummer dat u gaat spelen? Ik ga een liedje zingen. Dat staat niet op de nieuwe cd. En dat heet Java Straat. <tied> Immigranten, immigranten, niet meer uit Wolverga of Drenthe. Maar uit Spanje, Klein of Groot-Azië, Afrika. In de Atjeestraat zijn moslims bij het gebouwtje aan de praat Dat nu moskee is en dat vroeger wat met de heiligen der laatste dagen aan. Ook in mijn oude school woont de islam. Maar Shakespeare zei al wat beduidt een naam, Allah God, Jezus Mohammed, men bid hetzelfde angst gebeurt. Ook in mijn oude school woont de Islam, maar Shakespeare zei al wat beduidt een naam, Allah God, Jezus Mohammed, men bidt hetzelfde angst gebeurt.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 Allah, God, Jezus, Mohammed, men bidt hetzelfde angstgebrek. Waar men ook nieuwe mensen niet verdroeg, hier wel, want deze stad is ruim genoeg. Molijker Surinamer, Vietnamees, hun kinderen praten hetzelfde. Ja, Waarstraat. Ik nodig u uit om even aan tafel te komen zitten. Ondertussen vraag ik aan Edith Lerkers. Van tevoren waren jullie wel bezorgd of jullie wel genoeg bij elkaar zouden blijven. Is dat goed gegaan? Ja. Ja? ja, ik hoor het verschil niet hoor, maar jullie nee. zelf waarschijnlijk wel. Ja, dat zijn de millimeters die voor ons er echt op doen. Ja. Maar uh, die misschien voor een luisteraar wat een minder leek. opvallend ja, zijn. Zeg ja, zeg maar leek gewoon hoor. Nou. Ja. Ja. Dankjewel. Uh, meneer van Veen, u heeft niet alleen een nieuwe plaat... maar aanstaande maandag op Koninginnedag opent u met Mies Bouwman op Paleis Soesdijk... uw expositie Juliana Doeken. Dus ja. Dat zijn werken gebaseerd op uh, prinses Koningin Juliana, hè? Zij heeft in de jaren 50, in 1952, heeft zij een reden gehouden voor het Amerikaanse congres. En dat was in die tijd een zeer omstreden reden. We hebben daar een stukje van, zullen we er even naar luisteren? The public-minded spirit of service to the world at large originates in the United States of America, if way. Anyway. It will lead to goodwill among nations and men. And goodwill leads to understanding. En and understanding leads to confidence, and confidence is the only workable basis for international cooperation. If it gets its chance, it will grow into a Pax Atlantica, Atlantic Peace. Ja, het was een hele omstreden uh, toespraak ja. zei u wel. Ja. Um, waarom heeft hij u geïnspireerd? Nou, ik zal even een stukje voorlezen uit een klein boekje. Ze wilde in haar reden de hoop uitspreken dat de productiestijging... die op dat moment wordt gebruikt voor de bewapeningswetloop... eens ten goede zal komen aan ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. Oproepen tot grote internationale verdraagzaamheid... en zeggen dat ze hoopt dat de landen van het bondgenootschap... niet dezelfde fout maken als de landen achter het ijzeren gordijn... door naar binnen gekeerd alle inspanningen te richten op de eigen verdediging. Ze heeft een, ja, een verbluffend eigenzinnige reden gehouden... en een taal uh, uh, gebruikt die ik... Toevallig las en ik heb een aantal zinnen uit die zinsnede, uit die speech genomen. Uh, mijn ogen dicht gedaan en er een voorstelling bij gemaakt. En dat ben ik gaan schilderen. En dat heeft ertoe geleid dat ik zo'n 40, 50 doeken heb gemaakt. 40, 50? Ja, en die hangen daar dus nu heel, heel uh, prominent. Als je nu voorbij Paleis Soestdijk rijdt, dan zie je dat dat witte paleis ineens een hele bonte binnenkant heeft... van, van he, grote, abstracte schilderijen. Je mag zien wat je wilt. Maar het is een soort eerbetoon aan die mevrouw die de moed had... tegen de toen zittende, en, zittende regering oh ja. een verhaal te vertellen... dat vandaag nog opmerkelijk zou zijn. Um, kent u haar persoonlijk? Ik kende haar redelijk goed, ja. Was het een leuke... Want zo, u woont in de buurt, hè, denk ik? Ik woon in de buurt, ja. ja. <laughs> maar toen nog niet. Maar oh, toen nog niet. U ging niet ja. op, op visite of ik zo? Ik op visite, maar ja? ik woonde niet in de buurt. En waar sprak u over met haar? Ook over deze reden? Uh, nee, want uh, dat ging eigenlijk meer over de tuin. En, en, we gingen, <laughs> en, de, en onze kinderen waren daar regelmatig. En we uh, gingen zwemmen en wandelen. En dat was allemaal heel uh, vriendelijk... Hartelijk, ja. Maar waarom niet over deze reden? Of heeft u hem pas later nee, ontdekt? eigenlijk? Nee, want kijk, ik ben, ik ben, die, die reden was er 52. Ik was toen zeven jaar. Ja. En ik heb dat natuurlijk uh, veel later in mijn leven... Uh, uh, is mij dat... Uh... Ja. Uh, u exposeert op Soesdijk. Ja. Hoe is het daar binnen op moment? Is dat nog leuk? Uh, dat, is een, ja, dat is een beetje, ik wil niet zeggen stoffig. <laughs> want het is heel erg schoon en proper. Maar het is wel aan een uh, renovatie toe. ja. Wat zou er moeten gebeuren? Uh, haar wens was een huis. Oké. Okay. Ja. En vindt u dat een goed idee? Dat vind ik een uitstekend plan. Want? Omdat ik vind dat mensen op deze leeftijd uh, als koninginnen mogen leven. Kijk, en dus in een paleis. Ja, waarom niet? Nou ja. Nog even naar uw schilderijen, want u zegt het is abstract. Iedereen ja. mag erin zien wat, wat, wat hij of zij wil. Maar er zit vast een gedachte van uw kant achter. Wat, wat hoopt u dat we erin zien? Nou, daar wil ik helemaal geen invloed op. Nee, hebben. Nee? Mogen we nee. helemaal zelf weten? Ja, kijk, ik geloof dat kunst... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, daar ga jij over. Dat de kijker... De kijker dat, is, dat is voor de kijker. En, en die mag zien wat hij wil zien. Okay. Ik wil geen enkele invloed uitoefenen op... Wat dan ook? Ik heb nee. dat ook met de voorstellingen. Uh, ik heb daar, geen, laat ik maar zeggen, letterlijk geen voorstelling van. Wij gaan daarnaar kijken met z'n allen mm -hmm. van wanneer tot wanneer kan dat? Ik meen dat het, het wordt in ieder geval maandag uh, gaat het kan het het open. Ja. En ik geloof dat het er twee maanden hangt. Dank u wel. Graag gedaan.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 and see she knows where I'd like to be but it doesn't matter I want you I want you yes I want you so man honey I want you Now your dancing child with his Chinese suit he spoke to me I took his flute no I wasn't very cute to him was I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 Bob Dylan en Herman van Veen, I want you, ik wil jou. Uh, Bob Dylan heeft vandaag te horen gekregen dat hij de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten krijgt, de Medal of Freedom. Goedenavond Joost Wageman. Is dat terecht? Wat een verrassing om een vrijdagavond uh, Bob Dylan te horen. Ja. Vindt u dat ook een verrassing meneer Van der Brink? Nee, we hebben dat zelf uitgekozen, dus ons verrast dat niet hoor. U, u houdt daarvan? Ja, natuurlijk. U zeker. houdt van Bob Dylan? Soms wel. Geweldig. Niet elke dag. Maar is het terecht dat hij deze, deze medaille krijgt? Meer dan, terecht. Meer, dan terecht. Meer dan terecht. Hij staat in een literaire traditie. Uh, als Amerikaan wordt hij natuurlijk uh, bejubeld vanwege zijn inbreng in de popmuziek. Maar je kunt hem ook vergelijken met crooners en literati... als Allen Ginsberg en Jack Kerouac. In die traditie past hij ook. Kijk, morgen in Breda opent in het Museum of the Image... In, uh, de expositie Rollercoaster door u samengesteld als een soort gastcurator. Dat klopt een uh, rollercoaster is een achtbaan van waar die naam? Een <coughs> rollercoaster is een mooie metafoor voor de Rollercoaster voor de kermis, attractie aan beelden... die wij, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten... die wij, anonieme stervelingen, dagelijks op ons afgevuurd krijgen. Uh, ik heb het al eerder gezegd. Um, de mens anonu krijgt in één dag meer beelden te verwerken... dan iemand van 350 jaar in zijn hele leven. Wat doet dat met je? Wat doet dat met onze blik op de wereld? Wat doet dat met ons als samenleving? Um, het is een cliché om te zeggen dat we door de beeldcultuur worden geregeerd... Maar clichés zijn niet voor niets clichés, zei Werv Hermans... omdat in clichés een diepe waarheid schuilen. En het museum met als directrice Mieke Gertsen, had als voornemen om die diepe waarheid nu eens binnenstebuiten te keren... en om echt in te gaan zoomen op de impact die de beeldcultuur op ons heeft. Ja, en u heeft dat gedaan door uh, ruim 100 mensen te vragen... van lever nou eens een beeld aan wat jou de afgelopen 10, 12 jaar is opgevallen. Ja, we hebben een scheidslijn moeten aanbrengen. We begonnen na... 2000, dus welk beeld is voor jou of is voor u een allesbepalend beeld? Dat kan ook een beeld uit het privéleven zijn. Het kan een beeld van YouTube zijn. Het kan een privéfilmpje zijn. Het kan een foto zijn uit een krant. Het kan ook een kunstwerk zijn. We legden geen enkele limiet aan. En het gevolg is dat die 120 mensen die wij hebben uitgekozen en aangezocht... ook werkelijk zelf op hun beurt weer in zijn totaliteit... een rollercoaster aan media en kunstbeelden hebben toegeleverd. Ja, Aan de telefoon is nu actrice. Anna Drijven, bekend van bijvoorbeeld de film Bright Flight. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u omschrijven welk beeld u heeft gekozen? Ja, um, ik heb een foto, een beeld gekozen van Joost van der Boek. Een um, uh, fotograaf onder andere van Volkskant. En hij heeft ook heel veel uh, portretten gemaakt. En dat is eigenlijk een beeld uh, toen dit ge gevraagd werd aan mij. Uh, via, via Joost eigenlijk. Ja. Goedenavond. Dag, Joost, Dag Anna. Met... Hoi. Hallo. En uh, toen kwam dit beeld eigenlijk gelijk in me op. En zoals in heel veel... Uh, uh, goede ontwikkelingsprocessen kwam ik na nou, heel veel omwegen uiteindelijk weer bij deze foto uit. En welke foto het is het? Wat zien we? Het is een uh, vrouw van, uh, die op 67-jarige leeftijd alsnog zwanger is geraakt uh -huh. uh, door de medische wetenschap. heeft nog uh, een kind kunnen krijgen wat zij heel erg graag wilde. En op de foto zie je uh, hoe zij haar dochtertje, dat dochtertje op dat moment uh, vier jaar volgens mij, uh, Zo'n Romeinse vrouw en uh, hoe zij haar dochtertje vasthoudt. En die foto, ja, zij heeft. Uh, ja, ik, vind, ik vind daar heel veel uitspreken. En ik zocht naar een beeld wat, wat hebben we nou ge, wat gewonnen wat hebben we nou gewonnen in die, in die, die tijd. Ja, want dan, zegt u, dan zegt, u weer zegt u eigenlijk persoonlijk we hebben... zitten. En ook wat we eigenlijk hebben, we hebben ook de natuur eigenlijk overwonnen. Ja. Want ik bedoel, het is toch niet voor niks dat je tussen je veertiende. Uh, en je ongeveer 45e, 50e mens beweert, dat je dan ongeveer een kind krijgt. Ja. Maar op de een of andere manier hebben we dat beter te omzeilen. Maar vindt u dan en, ook dat uh, we de eerste tien jaar van deze eeuw niet vooruit zijn gegaan, of toch wel? Uh, nou, dat zou ik niet durven zeggen. <laughs> ja, volgens mij houdt Arne ja, het midden tussen ja? of het een vooruitgang is of niet. Het is in ieder geval een ontwikkeling. Een, een ontwikkeling. nieuwe ontwikkeling. Zeg, die... Ja, precies. Ik weet niet of we dat toe moeten juichen. Ik heb daar eigenlijk geen oordeel over, maar ik vond het een... een een gegeven, dat ja. wij zelfs iets wat eigenlijk voor, bepaald is, namelijk de natuur, wat eigenlijk zo is, we kunnen kinderen krijgen of niet, dat is een beetje niet helemaal aan ons. En dat is opeens wel aan ons. Dat hebben we eigenlijk naar ons toe getrokken en daar kunnen we eigenlijk opeens iets over te zeggen hebben. Ja. En, ja. en daar moet je je toe verhouden. Dus uh, wat je daarvan vindt, ja, dat, dat, dat, uh, dat staat niet Dat mogen we er zelf bij? Eten, maar, ja. ja. maar dat vond ik uh, heel erg mooi. En ik vind het inderdaad inhakend op wat Joost eerder zei, dat we zo leven in een beeldcultuur, ik sprak laatst met een aantal kunstenaars over ook de kunstsector. Toen zei een kunstenaar, uh, kunstenares, die zei... Het is eigenlijk ongelooflijk dat we zoveel uh, tijd besteden... Aan, op de basisscholen, met onderwijs aan uh, rekenen en taal. Hmm. Terwijl we eigenlijk nauwelijks visueel worden opgevoed. Nee, nee, nee. Terwijl we in een volledig visuele uh, maatschappij uh, leven Oké. Okay. Dus ik, eigenlijk... ik wil even door naar een volgende gast. Dat is Erik Kessels, ja. creatief directeur en groot liefhebber van fotografie. Goedenavond. avond. Welk beeld heeft u gekozen? Ja, ik heb een beeld gekozen van uh, een pornografische website. Uh, en uh, kijk, als je kijkt, uh, komt er eigenlijk elke dag natuurlijk uh, miljarden beelden bij. Maar de, de, de, de meerderheid daarvan is eigenlijk pornografisch beeld. En uh, het beeld dat ik dan gekozen heb is een, uh, dat zijn foto's die je vaak op uh, uh, pornografische websites vindt voordat je dan uh, de creditkaart moet gebruiken. Dus ja. uh, Dat is zeg maar een beeld waar ze je een beetje lekker maken en waar uh, een soort van verhaaltje verteld wordt. En uh, dit is een beeld waarbij je een vrouw ziet in een rode jurk en die giet een kan uh, water over zich heen. Hmm. Ja. En uh, dat is, uh, ja, dat je zoiets hebt van waarom. Maar uh, het, ja, het is een wow. soort moderne versie van het uh, van een melkmeisje. Maar, uh... Dat wilde ik net zeggen, het is niet alleen pornografisch... maar het is ook prachtig gekozen door Kessels. Omdat het a. heel veel zegt over onze tijd... maar b. het lijkt ons ook terug te voeren naar de geschiedenis van de renaissance... met uh, Johannes Vermeer. Ja. briljant ja, precies, gekozen. Een ja. dubbele ja. lading zit er dan in. Uh, Joost Wageman, kunt u iets algemeens zeggen over de beelden die zijn gekozen? Doemt daar weer een, een, een nieuw beeld? Uh... Ja, uit op voor de eerste tien jaar van deze eeuw? Ja, daarvoor moet iedereen nu dus ja. juist naar Breda. Kijk, <laughs> ik ga, ik, wat kun je daar voor algemeens over nou, zeggen? Wat viel wij hebben, op? Nou, wat, wat mij opviel is dit. Uh, wij uh, hebben geprobeerd, hè, dus de museumdirectie en ik... om uh, uh, in alle geledingen van de samenleving... mensen te, te, te bevragen naar hun beeld. Hè? Dus niet, zeg maar, de usual suspect. Daar noemen we het ook niet bekende Nederlanders... maar prominente Nederlanders. Sommige Nederlanders zijn bekend in een heel klein vakgebied... namelijk media, cultuur of filosofie. Andere mensen die zijn bij iedereen bekend, zoals Anna Drijven. Maar wat zie je nu aan het einde van die rit... aan het einde van al die gesprekken die we met mensen hebben gevoerd... over de mail? Want wat Anna zei, dat klopt. We, heel veel mensen aarzelden van... Goh, ik heb dit als beeld, maar mag ik niet ook dat kiezen, et cetera. En het Eindelijk kwam hij weer bij het eerste beeld terug. Het eindresultaat is dus van een uh, overstelpende veelvormigheid. We gaan van een foto van de aarde, gemaakt vanaf de maan... gekozen van Rijken van Warmerdam, gaan we terug naar Amsterdam-West... waar oud-stadsdichter van Amsterdam, Frank Starik... een buurttafereeltje uh, schetst, uh, een foto laat zien... waarin een geitje graast op een stukje grasveld ja. in Amsterdam. Dus we gaan van het allergrootste naar het allerkleinste. Daartussenin zitten natuurlijk ook beelden van datgene... waarvan wij hadden vermoed en verwacht dat hele mensen dat zouden kiezen. Ja, want bijvoorbeeld die mevrouw, die, uit, of die mevrouw of meneer die uit een van de, de, de Twin Towers valt... die zit er een aantal keren in, Ja, hè? dat is een meneer, dat hè, de falling man. Kijk, wij dachten, ja. wij dachten uh, dat zal door veel mensen gekozen worden. En wij gingen niet kinderachtig doen. Wij zeiden niet van, ja, dat is al gekozen, je moet wat anders kiezen. Nee, als iemand dat wilde kiezen, dan mocht dat. En het is nu door drie mensen gekozen... onder wie Freek de Jonge en de filosoof Menno Lievers... Uh, de dichter en schrijver Willem-Jan Otten heeft gezegd... Uh, het jaar 2000 is wel het begin van de 20ste eeuw, maar de 21ste eeuw begon echt op 911. Ja. Toen met het vallen van de man ook het geloof in de vooruitgang in de westerse wereld in één klap naar beneden uh, donderde. Ja, in dus die zijn die is het een beeld van de Het afgelopen is een beeld dat jaar. wij natuurlijk niet kunnen vergeten. Niet eens nee. van de afgelopen tien jaar, maar dat nog honderden jaren misschien mee zal gaan. Zoals wij ook nu nog beelden uit de Tweede Wereldoorlog hebben. Ja, maar mijn Verder vraag is: er, ja? mijn vraag, wat u opviel is nog niet beantwoord. Uh, nou, wat mij opvindt... Dat heb ik al volgens mij beantwoord. Nee, u bent het e allemaal gaan beschrijven. Nee, is de enorme veelvormigheid. Men kiest... Men gaat van het allergrootste... dus een foto van de aarde gemaakt vanaf de maan... naar het allerkleinste. En daartussenin bevindt zich dus inderdaad... die rollercoaster van beelden. Dat kan zijn een kunstwerk van Damien Hirst. Maar dat kan ook zijn een foto van een koelinstallatie cool in Dubai... om een kantoortoren te uh, bekoelen... die nog groter is dan het kantoor zelf. Hmm. Een geweldige keuze... En een Foto die je ook bijna niet begrijpt. Want in Dubai, wij denken dat wij de enige natie met de immigranten zijn. Maar die hele koelinstallatie cool installatie in Dubai is gemaakt door gastarbeiders. Dat is een werkelijk buitennissige foto. Dus wat mij opvalt is dat al die 120 mensen op hun eigen manier hebben gekeken naar. Uh, oneigelijkheden, ja. uh, buitennissigheden, dingen die onze tijd typeren, dingen die we ook niet begrijpen. Hè? Uh, daar hebben ook heel veel mensen voor gekozen. Foto's die niet begrepen worden. Een prachtige in scène gezette foto van een vrouw met hele mooie onderbenen en hele mooie voeten. Maar de hak van die vrouw is geen schoenenhak, maar haar, haar, haar enkel is ja. verlengd tot een okay, stukje vlees. Het beeld dus hij gaat staat maar door. op haar eigen vlees. De beelden gaan maar door. Wat was uw eigen keuze? Mijn eigen keus was de keus voor uh, de terrorist Breivik... zittend op de achterbank van een politieauto... die gekiekt wordt op het moment dat hij uit het raam kijkt... en met een intense zelftevredenheid de lens in kijkt... met de gedachte van, ik heb iets goeds verricht in Europa. Dat die Mona Lisa glimlach. En, precies, de Mona Lisa glimlach. Die, ik heb erover verteld in De Wereld rijdt Door. Zijn glimlach is eigenlijk de glimlach van het kwaad. Maar als je inzoomt op die glimlach, dan lijkt hij heel erg op de Mona Lisa. Nou, die hangt daar dus ook naast. Niet de echte Mona Lisa, want daar hebben we geen geld voor. Maar wel een uitvergroot. Ja van die glimlach. Zo zijn er overigens nog meer beelden die wij hebben geplaatst naast de beelden die mensen hebben uitgekozen. Okay. Anna noemde net Joost van der Broeken. Er is een prachtige foto van Ayaan, Ali, gemaakt door diezelfde Joost van der Broeken. waarin wij Ayaan zien met een, een geweldig wit Volendammer kapje op, wat ook weer doet ja, denken ja. aan Vermeer. Dus ja. um, er is echt te veel om op te noemen. Het is, is een, het is een, een kermisattractie van ja. beelden. Uh, Herman van Veen, welk beeld zou u kiezen voor de afgelopen 10, 12 jaar? Dat, dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee, ga ik te nee. snel ineens? Nee, dat overvalt me een ja, beetje. dat bedoel ik Ik ja. zat te denken, in ieder geval wat de vorige eeuw betreft... de, de foto van dat Vietnamese ontluisterde meisje op die... Oh op die, op ah, ja. ja. Dat, dat is een hele mooie foto, maar dat is veertig jaar geleden. Ja, ja dat is te, te oud voor deze expositie. Die te zien is in Breda. Van wanneer tot wanneer, meneer Zwageman? De opening is morgen, morgenmiddag van 3 tot 6. Dan vanaf 29 april tot begin september. Kijk, dat is een hele poos. We gaan allemaal kijken in Breda. Hartelijk dank, uh, Anna Drijver, uh, Erik ja, Kessels en Joost Zwageman. Graag gedaan. Uh, gedaan. Oké, okay, graag gedaan. Het is 5 voor 12. Het Koninginnendag, Sportjournaal met Gerard Rojakkers. Vandaag koekhappen. Ja, ja, het oog vertelt u de komende dagen alles over de historie van de leukste Oud-Hollandse volksspelen. Die de koningin en haar familie op 30 april weer fijn mogen spelen. We beginnen vanavond met het koekhappen. Cultuurhistoricus Gerard Rojakkes, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Zonder koekhappen geen koningendag. Hoe is dat ontstaan? Het koekhappen, ja, dat is ons. Nou, hoe is het ontstaan? Het is een heel oud feest in ieder geval. Vroeger was het uh, eigenlijk beter bekend als broikenbijt. En uh, op het beroemde schilderij van de Kinderspelen van Pieter Breugel uit 1560... zien we uh, het koekhappen al afgebeeld. Maar dan uh, gebeurt dat door een, een koek te uh, bevestigen aan een koord dat aan een stok hangt... en waar dus mee rondgedragen wordt en waar kinderen dan naar moeten happen. En wij kennen het natuurlijk beter als een, uh, een touw wat tussen twee bomen of tussen twee palen wordt gespannen... en dan moeten kinderen... Geblinddoekt en met de armen of de handen op de rug uh, naar die koek happen. Ja. En uh, vroeger gebeurde dat dan uh, uh, liefst ook uh, eigenlijk niet geblinddoekt, maar moesten kinderen er uh, rennend of lopend onderdoor uh, gaan en dan naar die koek springen. Tijdens het rennen? Tijdens het en rennen. En tegenwoordig mogen we stilstaan. En tegenwoordig mogen ze stilstaan, maar wel geblinddoekt. En wat vroeger ook wel uh, erg vermakelijk was, uh, was om twee uh, kinderen... ...dan moesten dan natuurlijk ferme boerenknapen zijn, bijvoorbeeld op Walgeren. ...die werden dan uh, met de enkels vastgebonden. Dus dan moesten ze met z'n tweeën dus naar zo'n koek happen. Maar er werd veel meer uh, gehad, niet alleen naar koeken... ...maar uh, heel populair was ook het appel appelhappen. Appelhappen. <laughs> ja, en dan werd een appel met stroop ingesmeerd, zodat die uh, wat lastig... Uh, te bijten was. Ja, dat is moeilijker, lijkt me. Ja, en helemaal mooi is dan het stroophappen mm. en het breihappen, waarbij in een schotel stroop of brei een soort pap werd gedaan <lacht> en dan werd er een kwartje ingegooid. <lacht> en die moesten ze dan met de tanden eruit Ja, zien. ik snap wel dat het koekhappen een beetje is overgebleven, want dat lijkt me toch smakelijker. Jij hebt de koningin onlangs gesproken en haar gevraagd naar haar favoriete volkspel. Wat zei ze? Ja, ze doet daar geen uitspraak over <lacht> <lacht> om... <lacht> Uh, de feestelijkheden, uh, zeker van de plaatsen die ze gaan uh, bezoeken, niet uh, in verlegenheid te brengen. En daar kan ze natuurlijk nu aan reenen, sowieso een heel andere volksport van wat recentere datum aanschouwen. En waarschijnlijk ook aan meedoen. En dat is het wc-pot gooien. Okay. Dat gebeurt in renen. Jij verwacht dat ze mee gaat doen, ja? Uh, uh, ik verwacht. Ja, de koningin zelf niet. Maar oh. ik denk dat een van de, van de prinsen daar zich uh, wel in uh, zal uh, laten zien. Ja, en dat ja. heeft ook al oude papieren? Nee, dat heeft hele jonge papieren. Maar uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat koekhapen. dat komt ook wel een beetje uh, de populariteit. vanwege okay. uh, de kermissen. waar al die koeken natuurlijk ook meteen op prijs waren. Dankjewel, ja. Gerard Rojakkers. We naderen het einde van Met het Oog op Morgen. Straks is uh, Bart Reumen te gast in Casa Luna. Hij komt praten over zijn vader, Piet Reumen. Wij zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goeienacht. Goedenacht, Goedenacht vrienden.